Radko Mladic staat straks om tien uur voor het eerst voor de rechter. Dan wordt hij formeel aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mladic was tijdens de oorlog in Bosnië begin jaren negentig... de opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. Hij gaf leiding bij de belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo... en bij het wegvoeren en vermoorden van meer dan 7000 moslimmannen in Srebrenica. Mladic werd ruim een week geleden opgepakt. Rusland is niet van plan het importverbod voor verse groenten uit de Europese Unie snel op te heffen. De EU eist dat, maar de regering in Moskou wil eerst weten waar de EHEC-bacterie, die veel mensen ziek maakt, vandaan komt. Zolang niet duidelijk is welke producten besmet zijn en hoe de overdracht verloopt, blijft het verbod van kracht. Pas als de situatie onder controle is, kan het worden opgeheven, zeggen de Russen.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 ANWB-verkeersinformatie. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam is er een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Weide Wormer en Zaandijk is er één rijstrook dicht... en staat er een file van 2 kilometer. A50 Eindhoven-Arnhem. Daar staat tussen en Paalgraven en Ravenstein 3 kilometer. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit. Maar wat ik belangrijk vind, is dat zo iemand mij ook snapt...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 Bellen en internetten tot einde zomer gratis. Nu met een iPhone 4 voor 25 euro bij een i e abonnement Kijk op t slash zakelijk. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. De moeders van Srebrenica zijn vanochtend in het joegoslavië tribunaal bij de voorgeleiding van Radko Mladic. Ze willen dat met eigen ogen zien. U hoort ze zo. We gaan eerst naar Rusland. Russische stadje Izjevsk staat bekend om zijn vele wapenfabrieken. Vannacht werden buurtbewoners opgeschrikt door zware explosies. Een munitiedepot, maar daarin 10.000 granaten vloog in brand. Verwachting is dat de ontploffingen nog uren door zullen gaan. Onze correspondent in Rusland, Kisha Hekstra. Kisha, 10.000 granaten, dat klinkt gevaarlijk en zwaar. Wat is er gebeurd? Even na middernacht uh, is de brand ontstaan in een van de gebouwen op het terrein van het wapenarsenaal in Izhevsk, zo'n duizend uh, kilometer ten oosten van Moskou. En volgens het ministerie van Defensie ligt daar inderdaad 10.000 granaten opgeslagen. Vermoedelijk liggen er ook raketten overigens, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. En ja, granaten, die willen natuurlijk graag ontploffen. Enorme explosies dus, die nog steeds bezig zijn ook. Twee tot drie per minuut wordt er net gemeld. En tot een paar kilometer in de omtrek komen de brokstukken terecht. Daarom zijn inmiddels ook bijna 30.000 mensen geëvacueerd... Er worden dertig gewonden gemeld tot nu toe, waaronder ook kinderen. Geen doden, maar wel mensen die er slecht aan toe zijn. En dit soort ontploffingen van uh, wapenarsenalen komt wel vaker voor in Rusland. Dit is de derde in relatief korte tijd. Want nog geen anderhalve week geleden was het in een ander deel van Rusland ook raak. Maar deze keer in Izhevsk is het wel heel groot. Hmm, hoe heeft het zo mis kunnen gaan Kiesje? is nog te vroeg om te zeggen. De oorzaak is nog niet precies bekend. Eerst uh, werd er gezegd dat de brand ontstaan was toen er onderhoudswerken aan de gang waren... Dat is later weer ontkend. Nu zou het wellicht een weggegooide sigaret geweest zijn die de oorzaak was. Maar het ministerie van Defensie zegt nog geen conclusies te willen trekken op zo'n korte termijn. Uiteraard komt er een diepgaand onderzoek naar de oorzaken. Maar dat kan vermoedelijk pas echt beginnen als die ontploffingen afgelopen zijn. Want die zijn dus nog steeds aan de gang. En dat belemmert dus ook de brandweer. Kan men helemaal niks doen? Er zijn wel hulpverleners ter plaatse. Er zijn helikopters die kijken hoe het ervoor staat. Maar het klopt, de brandweer kan er eigenlijk niet bij komen. Het ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt... Dat het nog wel dagen kan duren voor alle ontploffingen oh. over zijn. En die brand dus ook echt geblust is. Uh, de brandweer zegt weliswaar de brand onder controle te hebben. Maar eerlijk gezegd ziet het er nog niet zo uit als ik de beelden op de Russische televisie zie. Dus wanneer de mensen, die 30.000 mensen die nu geëvacueerd zijn, weer terug kunnen naar hun huizen. Dat zou zomaar nog een paar dagen kunnen duren. Ja, we zijn het al, er staan meer wapenfabrieken daar in dat plaatsje. Is er nog gevaar dat het overslaat? Nou, volgens de brandweer niet. En ook volgens de lokale autoriteiten is er voor Izhevsk zelf... dat uh, overigens een grote stad is, geen oh. gevaar uh, dat het over zou slaan. En dat is maar goed ook, want er staan inderdaad uh, meerdere wapenfabrieken. Waaronder de fabriek uh, van de jullie ongetwijfeld heel goed bekende uh, meneer Kalashnikov. Oh, ja, inderdaad, van de geweren. De metrieurs in de stad dus, want het is dus een grote stad, Izhevsk. En Kiesa Hekster, onze correspondent, berichtte daarover over die explosies door naar de droogte in eigen land. Uh, heel droog voor deze tijd van het jaar is het. En dus nemen de zorgen toe over de watervoorziening in Nederland. Mark Robin Visser houdt zich vanochtend ook met de droogte bezig... en is in Drenthe. Hij scharrelt een beetje rond op uh, volkstuinencomplex Moeder Aarde. Dat is in Emmen. Oh, oh nou is die dicht. <laughs> Mogen we even het terrein op met u? Ja, yes, zeker. Bent u de baas hier? Nee hoor, geen baas. Even door het hekje heen. Ja. Oh, nou, daar gaan, gaan we dan. daar gaan we dan. Weet u waarom ik hier ben? Waarom dat je bent? Ja, ja om de droogte. Ja, ja dat klopt. Maar... Hoe is het met de droogte? Nou, ja, we, mo we, uh, we moeten veel water gebruiken. Ja. Ja. ja, dat heb je als het droog ja, is. en wij hebben gelukkig dat we waterkranen hebben. Wat niet iedereen heeft. En uh, zodoende... Het is dus een mooie complex. Ik was hier net naast op camping de Emmerdennen. De camping staat vol. Dat is een minicamping. Van die, van die, van die man, ja. Ja, van die man daar. Die, die heeft uh, de camping. Dat is meneer, meneer uh, Lange. Hij woont daar in die woonboerderij. Ja. De camping staat vol, en, uh, maar daar is het gras ook behoorlijk droog. En al bruin. En dat is natuurlijk wel een beetje vreemd voor uh, deze tijd van het jaar, dat het gras al bruin is. Het is een bijzonder droog jaar. We lopen even tussen alle noeste arbeid van uw mede -volkstuinhouders door. Hier staan, dit zijn aardappelen. Zie ik. En ik zie daar wat kropjes sla die hun weg naar boven vechten. Het zijn nog kleine kropjes. Nou, een rabarber. Maar hoe staat het erbij? Had het eigenlijk voor deze tijd van het jaar al niet veel hoger moeten staan? Dat het hoger moeten staan? Ja. Nee, het staat juist hoger door de hoge droogte. Oh ja? Hoe werkt dat dan? Nou, dat weet ik niet. Je geeft water en uh, door, door de temperatuur eigenlijk. Ja, ja, ja. Zodoende. Kijk, het zal helemaal niet meer groeien als er geen water bij kwam. Nee, dan doet het het niet meer nee. dan gaat het dood. Ja. Komt nou nog water uit de kraan? Het komt water uit de kraan. Ja, Ja, er zijn meerdere kranen, hoor. Het is niet deze ene kraan. Er nou, zijn dat, uh... er wel... Uh, nou, ik denk maar wel 15 kraan. Ja, maar ja, goed, als, nou straks, als de droogte blijft toenemen... dan komt er misschien straks wel helemaal geen water meer uit de kraan. Ja, dat zou kunnen. Eerste... Wat is het belangrijkste? Wat gaan we nu eerst water geven? Oh, tuinbonen. Ja, waar staan o, die? Wat, dat, waar... Zijn dat zijn tuinbonen, uh, dat is een soort boom. Ja, maar waar staan die? Ik snap, weet wel wat een tuinbon is. Maar waar, waar groeien die? Is dat dit? Dat zijn die. Dat Deze zijn die. Spanntjes. Ja, dat zijn één uh, lange bonen. Ja, maar weet u wat ik denk? dat u voorlopig nog met die gieter heen en weer moet blijven lopen? Ja, dat is de bedoeling ook. Maar ik wou Want ook anders uh, dan komt het niet goed met die, die tuinbonen. Ik ben eigenlijk al kom vanmorgen om wit, witlof te zaaien. Aha. Gebruiken die ook veel water? Daar maak ik die grond voor. De, voor de, ik maak een geultje, zeg maar. Een klein geultje. Ja. Zo in de grond, ja. ja u doet zo, het even voor, met ja. Een, met een krabbetje. Die maak ik, dat geultje maak ik eerst nat. Aha. En daar groei ik dat zaad in. Ja. Want dat zaad moet zo snel mogelijk nat worden ja. om uh, te ontkimmen. En dan krijg je, zolang die zaad nog niet ontkiemd is, dan geeft droogte nog niet zoveel. Maar als het ontkiem, net ontkiemd is en dan krijg je dan geen water, dan is dat afloop. Dus dan moet u blijven wateren? Dan blijf je wateren. Geef, geef maar water hoor. We gaan gauw terug naar de kraan. Ja. Mark Visser, is er maar druk mee in Emmen. Op en rond de enorme vijver achter Paleis Soestijk... klinkt de komende weken vanaf het invallen van de schemering zang en muziek. Utrechtse Spelen voert de opera Orfeo en Ureditje uit. En dus staan de tribunes aan de oever. Is er een tentencomplex gebouwd voor de 120 medewerkers. En zullen de parkeerterreinen rond het paleis uit gaan puilen. Vanavond is de eerste try-out voor het publiek. En onze verslaggever Karin Alberts mocht alvast bij de repetitie kijken. Orfeo et Euricide, regisseur Jostie. Op 5 oktober 1762 ging hij in première in Wenen, aan het Weense Hof. En nu weer een koninklijke omgeving, hè? de vijver van Paleis Soestijk. Dat moet een droom zijn voor een regisseur. Ja, klopt wel. Ja, alles komt wel op een hele bijzondere manier bij elkaar. Het is, ja, het is allemaal begonnen uit liefde voor dat uh, prachtige werk van Kluk... Uh, over het juridische en, en hoe meer je daarin verdiept, hoe meer je van de geschiedenis... En, en weet waar het voor gemaakt is en waarom. En, ja, en dan kom je er ook steeds meer achter... dat het was gecomponeerd voor het Hof. Het hoort er eigenlijk ook. En in die tijd anseneerden ze dat soort operas soms ook op vijvers. Ik weet niet of specifiek deze opera toen in Wenen ook in de openlucht gegaan. Maar ik, ik heb wel een vermoeden dat dat ook gebeurd is. Maar we kennen heel veel van dat soort barokke opera's... of in die tijd, het begin van de romantiek, waarin dat uh, gebeurde. Versailles met enorme spektakels in de tuinen van Versailles... met uh, honderden muzikanten. Nou, dan is dit nog maar een kleine voorstelling bij ja. En het heeft ook wel enige tijd geduurd voordat die toestemming kwam hè, van Soesdijk. Ja, het was natuurlijk heel gecompliceerd. Kijk, die medewerking was er vanaf het begin, uh, twee jaar geleden. Uh, er was grote belangstelling ook om hier in Soesdijk op zoek naar een nieuwe bestemming voor deze plekken. Om ook te kijken naar bijzondere culturele evenementen. Maar ja, dit is zo ingrijpend. Uh, dat je dat natuurlijk niet van de een op de andere dag geregeld hebt. Uh, dus dat heeft wel twee jaar geduurd aan voorbereidingen. Ah, In de onderwereld, uh, daar, daar bevindt zich Eurydice, die uh, is gestorven. En in de Griekse mythologie verblijf je dan in de onderwereld, dat mag je niet meer uit. Maar omdat Orfeo zo prachtig zingt, uh, vinden de goden dat ze een uitzondering kunnen maken. En mag hij in de onderwereld om Eurydice op te halen. Maar, dat zijn de kleine lettertjes, hij mag haar niet uh, aankijken als hij op, op weg gaat weer naar die bovenwereld. Want dan sterft Eurydice weer opnieuw. Nou, je voelt het wel aankomen, dat gebeurt dan. En dan, uh, is het, dan is het weer één groot verdriet. Een hele mooie locatie, maar ook een hele moeilijke locatie. Uh, wat waren nou de belangrijkste moeilijkheden waar de regisseur tegenaan liep? Ja, nou, het, het, het allermoeilijkste is natuurlijk geluid. Omdat je uh, zo'n opera, wat helemaal niet zo'n enorm grote opera is... is vrij, vrij subtiel. Hoe krijg je dat nou op een mooie manier versterkt? Nou, we werken met een heel nieuw systeem... waarbij het geluid meer om het publiek zit... dan dat je, uh, zoals bij een popconcert, het geluid dat boksen hoort. Uh, dat gaat goed. Dat vind ik wel een grote overwinning. En het andere is natuurlijk ja, alle dingen in het water. Uh, en de afstanden. En, en dat betekent dat we met, met geweldige zenders moeten werken... Want Soms zijn de afstanden 400 meter lang. En dat is nogal wat. En uh, soms is het ook weer heel dichtbij. En hoe hou je dat dan nou bij elkaar? Uh, daarnaast moeten natuurlijk uh, sommige zangers in het water. Uh, het koor moet in het water. Dan weer op de wal. Uh, en, water is... en hoe diep is deze vijver? Nou, gelukkig niet zo diep. Maar tot, toch wel uh, tot aan je schouders. En jullie hebben een hele constructie onder het water gebouwd. Van die rasters, zeg maar. Waar ja. mensen overheen kunnen lopen. Ja, dat klopt. Je kunt uh, enigszins over het water lopen. Niet overal. En uh, dat, dat gebruiken we ook. Dat werkt natuurlijk heel mooi. Want dat geeft illusie uh, van toch een, een, een goddelijke uh, verschijning. Iemand die over het water komt aangelopen. En voelt het al een beetje thuis hier, de tuinen van Soesdijk? Ja, geweldig. Het is een feest om hier te mogen werken. Het is zo rustig en mooi en zo prachtig. Dat is voor iedereen uh, een, echt een cadeautje, hoor. Om hier, uh, een, nou lang zijn we hier al, om hier nu te wonen met elkaar... En zulke dus mooie muziek te mogen maken en, uh, en die rust. En met de, de geweldige medewerking van de mensen die hier werken. De, de, de tuinlieden die zoveel geschiedenis hier hebben. En er wonen natuurlijk ook nog mensen van het, van het hof die hier vroeger ook gewerkt hebben. Die wonen hier nog uh, op het terrein. Ja, het is een hele bijzondere ervaring. De nabestaanden van de slachtoffer van Srebrenica zijn vandaag aanwezig... bij de voorgeleiding van Radko Mladic. We hebben een gesprek met z'n zo dadelijk, onze verslaggever althans. Verkeersinformatie, daar kunnen we heel kort over zijn. Er staan geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar kunst op straat. Binnenstad van Groningen is versierd met honderden gedichten... uit de Nederlandse literatuur. Komrij, Annie M. G. Schmid en Ingmar Heitse bijvoorbeeld. Hun werken zijn te lezen op stoepen en muren. Het initiatief komt van de universiteitsdichter... die weer eens wat anders wilde organiseren... dan een avondje gedichten voordragen. Hij ging met straatkrijt, stoepkrijt aan de slag... en zo'n tachtig studenten krijten met hem mee. Het is een gedicht van uh, Ironius van Alphen, Voor kinderen. Weer zo'n zicht betoond, was toch? <laughs> ja. Kijk, in het uh, boekje, in de dichtbundel, die ligt op straat. Uh, een T. Een T. Allang Drie stappen wel. terug tussen de peuken en de, de kauwgom. Ja, ja, en ik zie dat ik zich verkeerd heb geschreven. Ik heb het met CH geschreven, maar in die uh, bundel is het nog met een G.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 Maar goed, dat is alweer 22 jaar geleden. Dus. Hier in Groningen hebben ze een hondenpoepregeling. Maar ze mogen wel eens wat aan de blikjes en in de plastic flessen doen. Het gaat over hondenpoep, maar toen het gedicht werd opgeschreven... en het woord ja. ziekte werd op straat gekalkt, toen, uh, toen, toen, toen, toen, toen kwam je, je die van, binnen. Uh, ja, zeker. Ik heb wel wat meegemaakt in het verleden. Dus, uh, ja. Ja. En de, uh, uh, de gaat... angst is er nog altijd. Want het kan iedereen overkomen. Dus niet de angst is een ziekte, maar de ziekte blijft toch een angst? Ja.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 Nou, met al die gedichten op stoepen en straten en muren van Groningen... zijn er 1500 krijtjes doorheen gegaan. Maar het staat dan wel mooi vol. En het gaat niet regenen vandaag. Alweer niet. Dus blijft ook staan. U hoort een bijdrage van verslaggever Matthijs Holtrop. 9 minuten voor half 10 is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. 8000 mannen en jongens werden gedood in Srebrenica. En de man die vermoedelijk het bevel heeft gegeven tot deze genocide... moet vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen... in het Joegoslavië-tribunaal. Bij de zitting vanochtend... Het zijn ook vier nabestaanden van slachtoffers van die massamoord aanwezig. De vier moeders van Srebrenica. Ze komen gearmd aanlopen. Ze hebben een groot bord bij zich met een foto van Mladic... met de tekst mass murderer, massamoordenaar. De foto mag niet mee naar binnen, zegt de beveiliging. Ze zijn vanochtend maar met z'n vieren. De reis is erg duur, maar ze wilden hem per se zien. David, hij staat mis.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 En natuurlijk om een beroep te doen op de rechtbank, dat ze streng moeten zijn. Er moeten vonnis komen voor de misdaden. Ze probeert wat in het Engels. Ik voel dat er iets belangrijks gaat gebeuren. Ze hoopt dat deze rechtbank werkelijk serieus de zwaarte van de misdaden begrijpt. Ze is heel opgewonden. Aanvankelijk wilde ze hem niet zien. Binnenkort is het 16 jaar geleden dat ze hem voor het laatst zag. En toen was ze zich niet bewust hoeveel misdaad in dat gezicht zat. Tijds van de wiel. Ik was net bij de aankomst van die uh, Servische moeders, die moeders van Srebrenica. Een paar nabestaanden zijn inderdaad gekomen naar uh, Den Haag, naar het Joegoslavië-tribunaal. Matthijs, je doet verslag uh, straks van die eerste zitting, die eerste voorgeleiding van Mladic. Servische media melden intussen dat Mladic uitstel wil. Wat weet jij? Ja, er zijn twee antwoorden op mogelijk. Uitstel is mogelijk. Hij hoeft dus niet vandaag te zeggen of hij zich wel of niet schuldig uh, acht aan, aan de aanklacht. Dat kan hij ook uh, over maximaal 30 dagen doen. Maar er zijn berichten dat hij inderdaad te ziek zou zijn en dat hij daarom niet zou komen opdagen. Maar ja, daarover kan ik zeggen dat uh, een aanklager in Servië, uh, dus die aan de kant van de aanklagers hier staat, zegt dat het allemaal misleiding is. Die berichten over die lymfeklierkanker, dat het helemaal niet zou kloppen. En dat wordt gezien als een poging om, uh, om het uh, proces. Te saboteren. Iets anders is dat uh, volgens de Griffier van het uh, tribunaal, Mladic prima aanspreekbaar was, in ieder geval dinsdagavond was hij dat nog prima in staat om te communiceren en om antwoord te geven op de vragen. En dat is het enige wat hij vanochtend hoeft te doen eh, in een zitting die ook niet zo heel lang zal duren. Dus er moet wel heel wat aan de hand zijn, eh, willen ze hem niet hier naar het eh, tribunaal eh, vervoeren. Dus het, eh, maar het blijft spannend. Het, eh, het zou kunnen zijn dat er een verrassing is dat hij straks helemaal niet komt opdagen. En dat al die mensen die hier zijn, pers, nabestaanden, belangstellenden, dat ze allemaal voor niks zijn gekomen. Ja, hoe dan ook een korte zitting, zeg je Matthijs. Hoe belangrijk is zo'n voorgeleidingsdag eigenlijk voor het tribunaal? Nou, de zitting zelf, dat is uh, een procedurepunt, dat is uh, een formaliteit. Maar uh, het feit dat hij hier verschijnt voor de rechters... het feit dat Mladic hier straks, hopen we dan maar, waarschijnlijk hier voor de rechters in dat beklaagde bankje plaats zal vinden... dat is voor dit tribunaal een ongelooflijk belangrijk moment. Het tribunaal dat al gesloten had moeten zijn een paar jaar geleden. Het werk, het berechten van 161 verdachten van de oorlog in Bosnië... Uh, in het voormalig Joegoslavië, want het is niet alleen Bosnië... Dat had er al lang op moeten zitten. En uh, al die jaren zag het naar uit dat de twee belangrijkste uh, verdachten... Mladic en Karadzic, dat ze niet opgepakt zouden worden. Er was steeds een banner op de site van het tribunaal dat ze nog voortvluchtig waren. En nu is het dan zover. En nu kan het tribunaal ook zeggen, kijk, we moeten doorgaan met ons werk. Ieder jaar moet de hoofdaanklager naar New York om extra geld te vragen van de Verenigde Naties. En nu hebben ze dan eindelijk de grote vissen te pakken. Nu is er van de 161 verdachten nog maar eentje voortvluchtig. En uh, ja, het is een beetje misplaatst om te zeggen dat het een feestdag is. Dat is het natuurlijk niet. Maar voor het werk van het tribunaal, voor de opdracht van het tribunaal, is het een ongelooflijk belangrijk moment. Goed, Matthijs van der Wiel, uiteraard te horen op Radio 1 zodra de voorgeleiding begint. Matthijs, dankjewel. Vijf en half tien. Uh, na Japan nog even. Want in Japan zitten nog steeds zo'n 80.000 mensen in opvangcentra. omdat ze dakloos zijn geworden na de aardbeving en de tsunami. En een veel te fout van die 80.000 woont ook nog eens bij familie in. Correspondent Joan Veldkamp bezocht een sporthal in het totaal verwoeste Onagawa. Daar waar een paar honderd mensen al maanden op elkaars lip zitten. Op de heuvel die boven Onagawa ligt is een heel groot opvangcentrum. Buiten wordt vikie gestookt, wordt allemaal sloophout opgebrand. En er staan twee ketels te koken met water. En voor het opvanghuis staan allemaal grote groene zakken waar gescheiden afval in wordt gestort. Ja.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 Iedereen probeert er maar het beste van te maken. Dit is het opvangcentrum voor daklozen in het totaal verwoeste Onagawa in Japan. Onze correspondent John Veldkamp was daar. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Maar ik zou zeggen, blijft u vooral luisteren naar Radio 1. Al was het alleen maar want zo dadelijk om tien uur de voorgeleiding te horen is van Radko Mladic. En de collega's van de KRO gaan natuurlijk verder, hier op deze zender. Goedemorgen, ja. De belangen van kleinere ondernemers die dreigen ondergesneeuwd te raken door de macht van de grote jongens. De reden voor de nieuwe voorzitter van MKB Nederland om het eigen geluid van het midden- en kleinbedrijf de komende tijd stevig uit te dragen. We hebben al patrouilles voor de kust van Somalië om de piraterij te bestrijden. Nu wil minister van Defensie Hans Hille ook nog NAVO-acties... met commando's op het vaste land daar. Is het een goed idee? De Zweedse koning die probeerde zich van de week uit de nesten te werken... met een interview over zijn vermeende bezoeken aan seksclubs. Maar dat lijkt, om het zachtjes uit te drukken, niet helemaal gelukt. Dit en meer zometeen in Caro Goedemorgen Nederland... na het nieuwsbulletin van 1,5 van de half 10, met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Gemeenten zijn steeds trager met betalen. Volgens MKB Nederland duurt het gemiddeld 38 dagen voor een nota wordt betaald. Veel ondernemers zitten nog in zwaar weer. En dan is het belangrijk dat klanten op tijd betalen. Zeker de overheid, zegt MKB Nederland. Rusland weigert het importverbod voor Europese groenten in te trekken... zoals de EU eist. Eerst wil Rusland duidelijkheid over de EHEC-besmetting... die vooral in Duitsland slachtoffers heeft gemaakt. Volgens de EU is er geen bewijs dat die besmetting wordt veroorzaakt door groenten. In Centraal-Rusland woedt brand in een munitieopslag plaats. Exploderende granaten maken het onmogelijk voor de brandweer om dichtbij te komen. En het voorzorg zijn 30.000 mensen uit de omgeving geëvacueerd. En u hoort het straks om 10 uur staat Radko Mladic voor het eerst voor de rechter... voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Vorige week werd hij gepakt, na 16 jaar. En Mladic wordt onder meer verdacht van genocide. Zometeen hoort hij wat de aanklacht is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Het midden- en kleinbedrijf moet zijn eigen belangen beter uitdragen zegt hun nieuwe voorzitter. Moeten we piraterij niet alleen op zee, maar ook op het land gaan bestrijden? De politiek moet beter luisteren naar mensen uit de praktijk. Het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 2,5 minuut over half tien. Dit is Karel. Goedemorgen Nederland. Thijs Boedens is vanochtend in Gorkum. De wereldwijde strijd tegen resistente bacteriën... krijgt steun uit onverwachte hoek, imkers, bijen en honing. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.karel.nl. Ondanks de geruchten spreekt hij het stellig tegen. Het MKB, de branchevereniging van het midden- en kleinbedrijf... zal een eigen koers blijven varen... en zal niet samengaan met de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Woorden van de nieuwe voorzitter van het MKB, Hans Biesheuvel. Goedemorgen, meneer Biesheuvel. Goedemorgen. Wat wordt de nieuwe koers met deze nieuwe voorzitter? Nou, het wordt niet echt een hele nieuwe koers. Uh, ik denk de koers die MKB in Nederland uh, heeft gevaren de afgelopen jaren is een uitstekende. Ik vind het alleen wel belangrijk dat de, ja, het geluid van MKB-ras in Nederland... toch af en toe wat duidelijker naar voren komt. Ja, dus niet samen gaan met vno CV. Uh, waarom is dat geen goed plan? Nou, kijk, weet u, de samenwerking met vno CV uh, is uitstekend. Die omarmen ik ook. Uh, maar er zijn een aantal onderwerpen. Uh, die uh, gewoon voor MKB wat anders liggen uh, dan uh, voor, voor grote bedrijven. En ik vind het belangrijk dat er oog blijft uh, voor die belangen... en dat die stem goed gehoord wordt. Ja, je zou ook kunnen zeggen, met z'n allen staan we nog sterker. Ja, maar dat is op heel veel dossiers ook het geval. Uh, en daarom is het ook die samenwerking uitstekend. Maar er zijn dossiers waarvan ik zeg... ja, daar moet het MKB gewoon zijn eigen koers varen, kunnen varen. En dat zullen we ook doen. Noemt u eens zo'n dossier? Nou ja... Uh, uh, het dossier wat vandaag in de pers is gekomen, het sneller betalen door de gemeenten. Nou, ik vind dat nou typisch een onderwerp wat vooral het MKB betreft. Uh, u weet, het MKB is de motor van de Nederlandse economie. En we hebben er allemaal behoefte aan dat die motor goed op gang komt. En dat betekent dus dat uh, ja, hier in dit geval uh, de, de gemeenten. maar ook de rijksoverheid een geweldige zet doet door die rekening gewoon op tijd te betalen. Daar hebben we allemaal belang bij. Ja, Appegem-Dam spant daarbij de kroon. Pas na 87 dagen krijgt de ondernemer van Appegem-Dam zijn geld. En vier van de vijf gemeenten betalen dan uh, de lokale ondernemer te laat. Dit is een voorbeeld van hoe u in de komende tijd de publiciteit gaat zoeken? Ja, absoluut. Kijk, uh, we hebben een kabinet uh, wat zegt ondernemers vriendelijk te zijn. Nou, daar zijn we uiteraard hartstikke positief over. Maar het is dan wel belangrijk dat we ook echte daden zien. En dit is nou typisch iets waarvan we zeggen, nou, los dit snel op. Betaal die rekeningen snel. Daar hebben we als Nederland, uh, als Nederlandse economie, allemaal baat bij. Want nogmaals, als die motor van een Nederlandse economie, namelijk het MKB, goed op gang komt, uh, daar hebben we allemaal voordeel van. Ja, um, rekeningen die te laat worden betaald. Wat zijn nog meer problemen waar u voor staat als MKB op dit moment? Ja, nou, ik praat liever over uitdagingen. <laughs> uh, maar een van de uitdagingen voor de toekomst is natuurlijk de krimpende beroepsbevolking. We zitten in een periode van een. Uh, vergrijzing uh, En dat betekent dat voor alle ondernemingen, het maakt niet uit, groot of klein, er gewoon druk komt op de arbeidsmarkt. We komen natuurlijk uit een periode waarin dat iets anders was tijdens de crisis. Maar ik verwacht met een economische groei uh, en die vergrijzing dat er gewoon heel veel druk op komt. En dat betekent dus dat ook voor MKB-bedrijven een enorme uitdaging om mensen vast te houden en ze ook aan te trekken. Ja, Hoe heeft de MKB zich door die crisis heen geslagen? Is die crisis voorbij wat u betreft? Ik denk, MKB. Uh, in het algemeen hebben die crisis buitengewoon goed opgevangen. Sterker nog, uh, mijn gevoel is, uh, en daar zijn ook heel veel aanwijzingen voor... dat het mkb eigenlijk die crisis heeft opgevangen. Um, want als u kijkt naar de werkeloosheid in Nederland, nou, die is bijzonder laag... wordt we vooral te danken aan uh, het mkb in Nederland. Die hebben namelijk veel gereorganiseerd, op kosten gelet... en toch nagedacht over hun, uh, over hun toekomst. Um, en dat betekent ook dat ik nu ruimte en aandacht vraag... Voor het MKB de komende jaren. Dat ja. uh, verdient het MKB. En, en is die crisis, wat u betreft, voorbij voor het MKB? Zijn we er doorheen? Nou, we zijn er denk ik nog niet helemaal doorheen. Uh, er zijn sectoren zoals de bouw waar het nog bijzonder lastig is. Ook in de installatiebranche zie je nog dat het uh, ja, niet zo heel erg goed gaat. Uh, maar voor een groot aantal MKB-bedrijven schijnt de zon weer. Uh, wat je nog wel ziet, is dat er behoorlijk wat MKB-bedrijven aan het ja, kijken zijn van goed. Goed, wat gaat er de komende jaren gebeuren? Dus de crisis zijn we, uh, hebben we achter ons. Maar we zijn nog druk aan het kijken... Van, ja, wat moeten nu de goede plannen zijn voor de, voor de komende jaren? Ja. Dat was wel belangrijk. U bent de nieuwe voorzitter van het MKB. Waarom bent u de geschikte figuur daarvoor? Nou, Ik ben 23 jaar MKB-ondernemer. Ik voel me MKB-ondernemer in hart en nieren. Uh, ik hoef uh, niet het land in om te weten wat er leeft de bij MKB is. Dat weet ik denk ik heel goed... Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat men het gevoel heeft... ...hé, hey, er zit iemand die uh, een verlengstuk is van dat MKB... ...die heel goed weet wat er leeft, die dat goed kan vertalen. Uh, en wat ik heel belangrijk vind, kijk, ik ben een doener. Ik hou van dingen doen. En ik denk dat MKB-ondernemers behoefte hebben aan uh, ja, iemand die oog heeft voor... ...ja, wat kan je nu doen om die economie te versterken? ...en die MKB er een betere positie te verschaffen. Nou, ik denk dat ik daar de uitstekende vroeg voor ben. Wat is uw verleden in het MKB als ondernemer? Ik heb het geluk gehad om uh, al heel jong te mogen starten als ondernemer. Uh, ik kreeg een kans en die heb ik aangegrepen. En uh, ja, ik heb fantastische jaren gehad uh, als ondernemer. Uh, en ik sta overigens ook nog met 1B in het ondernemen... ...want ik ben nog steeds bij een aantal ondernemingen betrokken. Op, uh, op een hele plezierige manier... En dat wil ik graag combineren met het uh, voorzitterschap van MKB Nederland. Ja. Laten we het nog even hebben over het uh, flexibele arbeidsrecht en het ontslagrecht. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik denk dat dat nou een dossier is waar nog uh, veel te winnen is. Uh, nou, we hadden het net al eventjes over de uh, verkrappende arbeidsmarkt. Ik denk dat het belangrijk is dat we instrumenten gaan uh, inzetten... om uh, werkgevers wat minder schuw te maken om mensen aan te nemen. U weet, we komen uit een crisis waarin we over heel veel afscheid hebben moeten nemen van mensen. En het is heel begrijpelijk dat ondernemers nog terughoudend zijn in het aannemen van mensen. Uh -huh. En ik denk dat we daar een stimulans aan kunnen geven door uh, bijvoorbeeld uh, het ontslagrecht wat te versoepelen. Maar zeker ook eens goed te kijken naar de flexwet bijvoorbeeld. De flexwet, wat wilt u daaraan doen? Nou ja, dat is een instrument wat op zich heel goed werkt. Uh, maar u ziet op dit moment in heel veel bedrijven steeds meer flexwerkers, steeds meer uh, uitzendkrachten, steeds meer zzp'ers. Ik denk dat het goed is dat we dat hele terrein goed onder de loep nemen en kijken hoe we daar nog een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Ja, bent u daar dan blij mee? Wat voor verbeteringen heeft u het dan over? Nou ja, uh, het is belangrijk om een hele flexibele arbeidsmarkt te hebben. Uh, wat je op dit moment ziet, is dat markten snel kunnen veranderen. In het verleden kon je een businessmodel opzetten en daar kon je dan heel wat jaren mee verder over het algemeen. Op dit moment zie je, zie je dat je eigenlijk soms binnen een half jaar of, of, of, of een jaar je hele plan moet omgooien. Dat heeft te maken met uh, ja, snel veranderend consumentgedrag. Uh, en dat betekent dat je dus heel flexibel moet zijn in het inspelen op die veranderingen. Nou, en daar is natuurlijk je personeelsbestand uh, heel belangrijk bij. Wat is over het algemeen de algemene, grootste kostenpost voor, voor een MKB-onderneming? Ik wens u veel succes de komende tijd als nieuwe voorzitter van het MKB. En goedemorgen, dank u wel. Hans Biesheuvel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De dierentuin Emme heeft na 30 jaar weer leeuwen in het park. Twee vrouwtjes en één mannetje. Wat kost dat eigenlijk om een leeuw aan te schaffen? Wiebere Landman van het dierenpark Emme heeft het antwoord. Een leeuw kost helemaal niks. De echt betalen voor leeuwen of andere dieren. Dat, dat is echt iets van tientallen jaren geleden. Dan moest een dier gevangen worden door dierenhandelaren. en daar werd er voor betaald. Dan moest je toch voor een leeuw. een paar duizend gulden betalen aan de, aan de betreffende handelaar. En er is nog een poosje een overgang geweest. van. dan kon je een, een leeuw ruilen tegen een paar pinguïns en een flamingo en een aap. Maar uh, nu is er een samenwerkingsverband tussen uh, Europese dierentuinen... die aangesloten zijn bij de EASA en uh, die helpen elkaar. De dierentuinen beschouwen dieren als een gemeenschappelijk bezit. Het doet er niet toe waar ze zitten. Dus als één dierentuin uh, leeuwen nodig heeft... dan vraagt hij bij de collega-dierentuinen om geschikte individuen. Dat betekent ook dat als je behoefte hebt aan bepaalde dieren... dan kunnen ze als het ware op bestelling gefokt worden. Je moet tijdig aangeven van wij willen dan en dan... Vraag uh, leeuwen hebben, nou, dan uh, kan daarvoor gezorgd worden door de collega die is. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgenerland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Gorkum. Thijs Boedens: Kasten openmaken om te kijken of we bijen bij honingen gehaald hebben. We staan in een idyllische boomgaard in Gorkum. Ik sta hier een aantal kasten, bijkasten die de boomgaard moeten bestuiven. Wat zien we nu? Jeroen Forstman? u bent Imke. Uh, imker. Ja, dat klopt. Ik uh, maak nu de kast uh, open. Zoals je ziet zijn ze uh, mooi rustig, uh, deze bijen. We gaan kijken of ze wat honing uh, gehaald hebben. Dit is een wat kleiner volkje, dus de bovenste honingkamer zal waarschijnlijk leeg zijn. kan ik laten zien. Dus even een raampje eruit halen. Kijk, die moeten we nog uitbouwen. Dit is gewoon kunstraad. Nou, daar zien we een raad. Met wat bijtjes erop, nog geen honing, zoals u ziet. Maar daaronder zie ik wel wat. Dus ik haal de bovenste bak eraf. Dan gaan we even één laag, laagje naar beneden kijken. Kijken of er honing in zit. Dan ga ik ondertussen even naar Harry Wierbos. Um, ja, we staan hier niet om naar bijen te kijken en naar honing te kijken. Maar um, ja, honing heeft eigenlijk een uh, onverwachte toepassing, een medicinale toepassing. Honing uh, kan helpen in de strijd tegen resistente bacteriën waar we nu op dit moment ja, voor staan in de wereld. Ja, dat klopt inderdaad. Honing heeft uh, een aantal bijzondere eigenschappen. En een van de meest in het oog springende eigenschappen is wel dat het heel sterk antibacterieel is. U heeft een bedrijf dat handelt in medicinale honing. Uh, u importeert het speciaal uit Nieuw-Zeeland. Dat klopt. Wij importeren honing uit Nieuw-Zeeland. omdat uh, die honing die daar vandaan komt. hele bijzondere eigenschappen heeft. En dan met name een speciale soort honing van de zogenaamde Leptospermumsplanten. Uh, die. Uh, een veel hogere antibacteriële werking heeft dan welke andere honingsoort ook in de wereld. Ja, maar hoe kun je dat dan toepassen? Moet je het eten? Moet je het smeren? Nee, de honing die wij uh, importeren, dat is honing die wordt met name gebruikt... Uh, voor het behandelen van geïnfecteerde wonden. Wonden die, uh, die slecht genezen, omdat ze geïnfecteerd zijn. En die worden dan uh, behandeld met onze honing in de vorm van een honinggel of een honing die... In een verband geïmpregneerd is, bijvoorbeeld. Ja, het, is, het is redelijk onbekend. neemt het toe, het gebruik het toepassen van honing? Het neemt uh, zeer sterk toe het gebruik. Steeds meer mensen raken ook overtuigd van de voordelen van, van het gebruik van honing. Omdat uh, honing, uh, ja, honing heeft niet zoals antibioticum of antibiotica uh, het risico dat het resistentie oproept bij micro-organismen. Uh, en het heeft daarnaast nog een heel veel andere wondgenezen bevorderende eigenschappen en uh, dat maakt het dat het dus uh, ja steeds meer mensen het inzicht krijgen om honing uh, in te zetten als een, uh, ja, als een goed middel om, uh, om de wondgenezen uh, adequaat aan te pakken ja, nu we vanochtend in het nieuws dat in engeland uh, een resistente MRSA bacterie is gevonden in de melk dat zou gebeurd zijn omdat boeren geïnfecteerde uiers van koeien behandeld hebben met, met antibiotica, zou je daar dus ook honing voor kunnen gebruiken? Ja, zolang je die uiers behandelt eh, op dit moment met een zalf waar antibioticum in zit, dan zou ik ervoor pleiten om te kijken van, zou je dit soort eh, eh, eh, eh, behandelingen niet kunnen gebruik, gaan, gaan doen met, met honing? Hè? Nu loop ik weer even naar Jeroen Vorspan. Is hier wat, eh, wat opbrengst? Is hier wat honing? Ja, ik zal de bijen even van het raampje afstoten. Dan kun je het zien en uh, als je wil misschien ook proeven. Een raampje vol honing. De is al verzegeld. Dat denk dat de honing rijp is. Dus die zouden je gewoon kunnen slingeren en opeten. Of in een potje stoppen. Ik zal de bijen er even afkloppen. Dan als je wil kan je het even proeven. Nou, de bij wordt afgeklopt. Als je je vinger gewoon erin prikt. voel je, je lekker, lekker warm. Dat is smaakvol. Dan gaat een bij om mijn hoofd. Ja, Erg lekker. Um, kan deze honing die ik nu net geproefd heb, kunt u, die, ja, kunt u die nu gewoon direct gebruiken of moet die speciaal behandeld worden? Ja, ik zou die direct gebruiken. Uh, die honing die, uh, die voor, voor medische toepassing gebruikt dat is een medicinale honing. En dit is honing die op een hele bijzondere manier geprepareerd is. Uh, onder zeer strenge omstandigheden uh, uh, verwerkt wordt, geoogst wordt, verwerkt wordt en vooral ook gesteriliseerd wordt. Je moet er niet aan denken als, dat u een product in een wond brengt uh, wat niet steriel zou zijn. Ja. Is er nou voor u ook een uh, markt waar u aan zit te denken? Dat u uh, ja, honing van uw eigen, eigen bijen dat u die, uh, ja, naar de medische markt brengt? Nee, nee, zeker niet. Nee, we zijn uh, een hele andere soort imker. Hè. We maken eigenlijk honing gewoon voor gewoon consumptie. Uh, met zijn eigen kwaliteiten. En het specia ja, specialistische werk laat ik graag aan uh, meneer over. Ja. Meneer Wierbos, heeft u het zelf eens gebruikt? Heeft u zelf eens een hond gehad en heeft u er zelf wat honing op gesmeerd? Ik moet u zeggen, ik heb het zelf nog niet nodig gehad gelukkig. Maar mijn hond wel. Mijn hond heeft last. Ik heb een prachtige bruine labrador. Die heeft last van de chronische oorontsteking. En regelmatig gaat daar een tubetje honing in. Nou, de kast gaat weer dicht. De bijen gaan vandaag aan het werk. Het bestuiven van de boom gaat hier in Gorkum. Dank u wel. Er is een spookrijder gesignaleerd. Dennis Mooijers. Ja, daar rijdt een spookrijder. Um, rijdt u op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... dan komt u tussen Muidenberg en Bussum een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject. U rijdt op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... dan komt u tussen Muidenberg en Bussum een spookrijder tegemoet. Straks, commando's die in de dorpen van Somalië op piraten jagen. Is dat nou wel zo'n goed idee? Hier is muziek van Paul Paas. Kikamala, zo heet het nummer van Raoul Paas. Tot nu toe waren er wel missies op zee... maar nu moeten er ook commando's op het vasteland van Somalië... piraterij gaan bestrijden. Dat vindt tenminste minister van Defensie Hans Hille. Hij wil met gerichte sabotageacties door de NAVO... het probleem van de piraterij bij de bron aanpakken. En daar is hij hard voor aan het lobbyen in Europa. Goedemorgen, Frank van Kappen, generaal majoor der mariniers... buitendienst, VVD-senator en ook NAVO-adviseur. Hallo? Meneer Van Kappen, hoort u mij? Meneer Van Kappen, over het idee van minister Hans Hille om niet alleen uh, op zee, maar ook nu op het vasteland van Somalië... de piraterij te gaan bestrijden. Vindt hij dit een goed idee? Van... Goedemorgen, meneer Van Kappen. Goedemorgen. Ja, daar bent u. Um, is dit een goed idee om niet alleen op zee... maar ook op het vasteland piraterij te gaan bestrijden? Nou, minister Hille heeft in principe natuurlijk gelijk, want uh, piraterij op zee is alleen maar effectief en uh, winstgevend dankzij het bestaan van allerlei criminele netwerken op het land. Dus uh, uiteindelijk is, uh, uh, kan je op zee kan je maar uh, alleen maar aan symptoombestrijding doen. Als je het echt wil aanpakken, zal je ook op het land het een en ander moeten gaan doen. Maar of je dat alleen maar met militaire middelen voor elkaar krijgt, daar heb ik grote vraagtekens bij omdat uh, het gaat om, uh, ja, om, die, om die criminele netwerken die zich meester hebben gemaakt van de piraterij. Vroeger was dat een hobby van uh, een aantal vissers die wat wilden bijverdienen. Maar inmiddels is die piraterij in handen van grote grensoverschrijdende criminele organisaties... die het financieren en die ook het geld witwassen. Dus ja, als je met een militaire actie uh, de operatiebasis kan vernietigen... dan brengen ze natuurlijk behoorlijk wat schade toe. Maar uh, als je ook niet de geldstromen aanpakt uh, en ook het probleem... Uh, niet oplost van de detentie, dan heb je toch een probleem. Ja, je zou eigenlijk nog verder moeten gaan. Zegt u niet alleen kijken waar die zogenaamde nesten zitten... maar ook wat daar dan weer allemaal achter zit? Ja, je moet uiteindelijk die criminele netwerken aanpakken. En uh, een methode daarvoor is uh, het volgen van het geld. Kijken wie er nou echt achter zit uh, en die criminele netwerken aanpakken. Nou, dat doe je niet met militairen, dat doe je, dat doe je op andere manieren. En een probleem wat in de uitvoering uh, uh, levensgroot... Uh, op tafel ligt is als je eenmaal een reet uitvoert en dat probleem hebben we nu ook al en je vangt piraten. Wat doe je er dan mee? Er zijn maar weinig landen die ze willen berechten en uh, ja, als je ze berecht hebt, waar moeten ze dan de gevangenis in? En je ziet dus nu dat door uh, de verschillen van mening en uh, het feit dat landen piraten niet willen berechten, dat je ze vaak weer moet loslaten. Dat zien we nu ook al. Marineers die uh, die arresteren een stel piraten. Ja, niemand wil ze berechten. Je kan ze ook niet aan boord houden. Dus uiteindelijk worden ze dan maar weer in hun bootje gezet. Weliswaar zonder hun wapens. En uh, ja. net genoeg benzine om de kust te halen. Maar zo is het natuurlijk een beetje dweilen met de kraan open. Dus je moet dat probleem van... Wat doe je met piraten als je ze eenmaal in hun kraag hebt gepakt? Waar vindt de berechting plaats en waar vindt de detentie plaats? Dat zou je toch ook moeten oplossen? Het is een veel breder probleem nog. En weten we wel precies waar uh, die mensen dan zitten... op dat vasteland land van als laatste? Ja, we weten dat vrij nauwkeurig, waar in ieder geval de operatiebasis zijn... waar ze van opereren, dat is vrij nauwkeurig bekend. Uh, onder andere, Nederland heeft in de tijd de, de Rotterdam ingezet... dat is een groot amfibisch schip. Die, die heeft landingsvaartuigen aan boord waar je maar niet eens meer aan de bal kan zetten. Ja. Maar ze hebben die landingsvaartuigen gewoon gebruikt... om ze voor de haven ingang te leggen van die piratennesten... en gewoon precies in kaart te brengen hoe ze, ja, hoe ze in elkaar zitten... hoe ze functioneren, wat er in en wat er uitvaart. Dus die informatie... erin gejaagd des ja. des die informatie hebben. Dank u wel, uh, meneer Frank van Kappen. Tot zover het eerste gedeelte van Karo Goedemorgen Nederland. Straks politici moeten uit hun ivoren toren komen... en luisteren naar de werkvloer en ook nog het ochtendhumeur van Siska Dresseluis. Zometeen het vervolg van Karo Goedemorgen Nederland. Colette de Bruin heeft eigenlijk van haar leven haar werk gemaakt...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 Rond deze tijd wordt voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... Radko Mladic voorgeleid. De Bosnische servische oud-generaal, die 16 jaar voor het vluchtig was... zal van de rechters een aantal formele vragen voorgelegd krijgen. Zo moet hij zeggen of hij inderdaad Radko Mladic is... en of hij goed is behandeld in de gevangenis. Na de voordracht van de officiële aanklacht... krijgt hij de vraag of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. Daarop hoeft Mladic niet te antwoorden. Hij heeft het recht om 30 dagen uitstel te vragen... om zijn verdediging voor te bereiden.